2 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. De verladersorganisatie EVO is blij met het besluit van minister Schultz van Hagen om extra lange, zware vrachtwagens toe te laten op de Nederlandse wegen. De afgelopen jaar reden er bij wijze van proef al 400 van deze vrachtwagens en Schultz geeft er nu blijvend toestemming voor. De extra lange en zware vrachtwagens kunnen tot 60 meer vervoeren dan gewone trucks. Daardoor dragen ze bij aan een betere benutting van de weg, lagere transportkosten en minder belasting voor het milieu, zegt Schultz. Ook transport en logistiek Nederland is verheugd. Belangenorganisaties waarschijnlijk voor de veiligheid van voetgangers en fietsers... maar zijn vooralsnog niet tegen. De Deense filmregisseur Lars von Trier is niet langer welkom... op het filmfestival van Cannes. De organisatie stoort zich aan opmerkingen die von Trier maakte... over Adolf Hitler en nazi's. Op het festival gaat von Triers film Melancholia, Melancholia in première. Tijdens een persconferentie zei hij, waarschijnlijk voor de grap... dat zijn familie uit Duitsland komt, dat het nazi's waren... en dat die gedachten hem genot verschaften. Ik wilde echt een Jew zijn En toen out ik I dat ik een Nazi was. Ik begrijp Hitler. Maar. Ik denk dat hij een verhaal gedaan De organisatie van het filmfestival zag de grap er niet van in. De Heindse noemde de opmerking onacceptabel september dan onverdraaglijk. Von Trier's Menongolia blijft wel in de race voor de prijs voor de beste film van het festival: De Gouden Palm. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft 75.000 euro schade opgelopen tijdens de huldiging van Ajax. Supporters hebben de buitenkant van het museum vernield en een kantoorvilla die ernaast ligt. Het zou gaan om een hekwerk, luifels en luiken. Het is nog niet bekend wie de schade gaat betalen. Ook het Stedelijk Museum heeft schade opgelopen door de Ajax-supporters. Het zou gaan om enkele tonnen schade. De gemeente Amsterdam gaat proberen die schade te verhalen op de Vandalen. De oud Yvonne van Gennep en Christina Aftink gaan werken bij Team Liga. De ploeg van onder andere Margot Boer en Annette Gerritsen. Yvonne van Gennep won drie keer goud op de winterspelen in Calgary in 1988. Ze neemt bij het Team Liga de plaats in van het management. Christine Aftink won tussen 1987 en 1994 veel sprintmedailles. Na haar schaatscarrière was ze een aantal jaren lid van het bestuur van de KNSB. Afting treedt bij Team Liga toe tot het stichtingsbestuur. Het weer nog in het zuidoosten bewolkt met af en toe wat regen. In Limburg kan het op een onweersbaar. Vanuit het westen wordt het langzaam droog en breekt de zon door. Het wordt 15 graden aan zee en een graad of 19 in het binnenland. AWB-verkeersinformatie ah, met files op de A15. Vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 4 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Voorknoopend Rijnzweert nog 7 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer open. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Jeroen Snel en Elsbeth Gutteke. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ik heb het land zien veranderen. En de gewoontes. Ik heb alle verhalen bewaard. Ik ben geschiedenis. Het scheelde niet veel of het Nationaal Historisch Museum werd zelfgeschiedenis. Valentijn Bijvank, directielid van het Nationaal Historisch Museum. Morgen is het open voor het publiek, de eerste tentoonstelling. Vanochtend de officiële opening gehad. Is het allemaal goed gegaan? Ja, die officiële opening moet nog komen. Die vindt over een aantal uren plaats, maar tot nu toe gaat de voorbereiding daarvoor uitstekend. Oké, okay, dat is mooi om te horen. Gisteren is ze beëdigd in de Tweede Kamer. en vanochtend had ze meteen haar vuurdoop. met het debat over de financiële verantwoordingsdag. Carola Schouten, goedemiddag. Ja, een nieuwe vuurdoop uh, ook vanmiddag met uw eerste radio-interview. Ja, zeker. Straks Gondend. op uh, werkbezoek in Leeuwarden. Ook nog. Heel hectisch lijkt me. Uh, slaat niet de twijfel toe van waar ben ik aan begonnen? Nee, helemaal niet. Ik werk natuurlijk al een aantal jaren bij de fractie. Dus ik ken het werk ook al enigszins. Al moet ik wel zeggen dat het echt toch nog wel een hele andere dimensie is om nu Kamerlid te zijn eten met een bordje op schoot. Sommigen doen het alleen in het weekend voor de tv... maar er zijn ook gezinnen waar de eettafel nooit meer wordt gebruikt... of zelfs waar er gewoon helemaal niet meer een is. Heel ongezond, waarschuwt nieuw Amerikaans onderzoek dat net is uitgekomen. We gaan er straks over praten met opvoeddeskundige Tisha Neven. Tisha, doe jij dat wel eens met je bord op schoot voor de televisie? De zondagavond is bij ons een soort vaste afspraak. Maar alle andere dagen van de week, alle maaltijden aan tafel. Ja. Dat, dat moet ik wel als, als opvoedcoach. En waarom is dat zo belangrijk? Uh, het is belangrijk met name om het voor het aanleren van goede gewoont En voor het bewust bezig zijn met eten in plaats van uh, afgeleid gewoon maar eten naar binnen werken. En daar blijkt een verband tussen te zijn. De dichter bij de dag is vandaag Carol Wars. Zijn samenvatting van alles wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. En als u een vraag heeft of een opmerking, u kunt re reageren via de e-mail dit is de of via Twitter. Gebruik dan een hashtag DIDD. Carola Schouten, nieuw kamerlid van de ChristenUnie. Als we mensen in ons programma iets beter willen leren kennen, dan vuurt onze jukebox altijd wat persoonlijke vragen op ze af. Uh, Prima, klaar ervoor? Helemaal. Dan gaan we nu beginnen. Beste karaktereigenschap: Doorzetten. Zonde van uw tijd. Afwassen. Als u een gerecht zou zijn, welk gerecht? Hmm. <lacht> een toetje. <lacht> Kunt u goed liegen? Mwaa. Beetje. Bent u trots op Nederland? Ik ben trots op alle mensen in Nederland. Lelijkste plek van Nederland? Ja, dat was uh, Zandvoort. Zandvoort? Daar is toch de zee? Ja, maar uh, het gaat om de boulevard, om de oh, meer. Oh. Dat was het Scheveningen. Daar is ooit dus nog eens onderzoek naar gedaan... wat de lelijkste plek van Nederland ja, was. Wat, wat vindt u zelf? Nou, ik moet zeggen, ik vind dat onze kustlijn heel mooi is... maar ik snap ook nooit zo heel goed waarom dat soort gebouwen daar langs staan. Dat, van op een die een grote manier... betonnen gebouwen. Ja, echt ongelooflijk. Zandvoort. Ja, dat is niet zo mooi daar. Een beetje grijs beton, hè? Ja. ja, terwijl het, het strand prachtig is in de zee. Je zou eigenlijk alles open moeten laten... zodat iedereen een hele wijdse blik heeft op zee. U zei, trots op Nederland, zei u ja op alle mensen in Nederland. Is ja. dat wat anders? Ja, omdat je dan veel meer um, de nadruk legt op dat het gaat om de mensen die het werk doen in Nederland... Nederland op zich uh, is een land. Alleen het gaat er veel meer om wat de mensen doen in dat land. En ik denk dat er heel veel mooie dingen gebeuren door de mensen. En dat wij ook heel veel kunnen overlaten aan de mensen in de samenleving. Daar hoeven we als overheid ook niet continu overal bovenop te zitten. Daar komt meteen een heel politiek correct antwoord ja. op deze vraag. Ik weet niet ja. of dat heel correct is, maar het is wel een standpunt. Klinkt weer politiek. Ja, en het afwassen is zonder van uw tijd. Een kleine tip. Afwasmachine. <lacht> U heeft nu iets meer salaris als Kamerlid, dus ik heb een afwasmachine, maar voor uh, meer de kleinere, uh, snelle afwas, waarin je een paar bordjes of uh, mokken en dan altijd dan denk ik weer, ach, wat, wat een gedoe altijd. Nou, je spaart ze op tot uh, een grote vaat. Dit ja. zijn de tips van Jeroen. Ja. Nou, ja. misschien, misschien moeten we na de uitzending nog wat tips even ja, vergaar, nou, Dan Gaan we nog probleem. eens even hebben over de, de, de grote schoonmaak en zo. Gisteren beëdigd in die Tweede Kamer. U loopt daar inderdaad wel al een tijdje rond, want u bent al heel lang beleidsmedewerker ja. in, in die Kamer, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het toch wel heel apart is om daar dan te staan en die eet af te leggen. Ja, het is wel echt een heel bijzonder moment. En uh, het is een heel plechtig moment, maar je beseft je ook wel echt van tjonge, het is wel een hele bijzondere baan, een mooie taak, ook een verantwoordelijke taak. En wat dat betreft ben ik ook wel, heb ik ook echt vanuit mijn tenen gewoon de eet afgelegd. Um, want ik ben er ook wel van overtuigd dat ik uh, nou, wel de hulp van God nodig heb in alles wat ik ga doen. Want het is een zware taak ook wel. Zeker, ja. Ja. Ja. U uh, bent uh, een politiek talent, wordt er over u gezegd. U bent financieel specialist. Nou, dat zijn eigenschappen die we ook kennen. Bijvoorbeeld van Wouter Bos, Jan Kees de Jager, Jan Peter Balken en de Gerrit Zalm. Lijkt me een mooi perspectief. Doe maar, een luster <laughs> rijtje. Nou ja, ik, uh, ik heb in ieder geval bij de fractie een aantal jaren... al uh, financiën in mijn pakket gehad als beleidsmedewerker. Ik heb ook uh, de doorrekening voor het Centraal Planbureau gedaan... van het verkiezingsprogramma. Dus ik ben wel wat ingevoerd... Uh, ik vind het grote namen die u noemt. Ik hoop dat ik in dat rijtje ooit nog terechtkom. Maar er zal eerst nog wel het een en ander bewezen moeten worden. Maar ik ben zeker van plan om daar hard mijn best voor te gaan doen. Ja, heeft u een beeld van wat u wilt als Kamerlid? Wat u wilt bereiken? Wat uw ambities zijn? Nou, het belangrijkste wat ik in het algemeen vindt, is om te laten zien... dat christelijke politiek echt wel relevant is. Moet dat nog steeds bewezen worden? Nou, je hoort hier en daar dat het toch niet automat een automatisme meer is... dat uh, mensen, maar ook vooral jongeren, voor christelijke politiek kiezen. En ik denk dat het juist onze taak is als volksvertegenwoordiger... om te laten zien dat juist je idealen en je principes... heel goed samengaan met, met politiekbedrijven... Um, dat je kunt laten zien aan degene die bijvoorbeeld uh, jurist op de Zuidas is, um, dat dezelfde vragen als waar hij mee zit, dat wij daar ook mee zitten. En dat we gewoon samen kunnen kijken wat zijn daar oplossingen voor, hoe kun je elkaar versterken als samenleving aan de ene kant, als politiek aan de andere ja. kant. En dan zeker die financiële wereld, waar u dan meer specialist in bent. Ik kan me voorstellen dat dat nog best wat. Uitleg vergt als u dat wilt overbrengen aan, aan, aan, aan inderdaad die bank hier op de Zuidas? Nou, ik denk dat het juist nog wel meevalt. Want heel vaak, uh, je ziet nu, we hebben een economische crisis achter de rug. Um, ik denk dat het besef wel is toegenomen dat de economie ons eigenlijk wel is gaan leiden... in plaats van dat de economie dienstbaar is aan de mens. Um, ik geloof dat heel veel mensen in de financiële wereld dat zelf ook... Of hebben gezien of zich dat nu realiseren. En wat is daar dan voor nodig om ervoor te zorgen... dat die economie wel weer dienstbaar wordt aan de mensen en niet omgekeerd. Ja. Nou was de, de, de economische, het economische terrein nooit een, een punt... waarop het, de ChristenUnie zich heel sterk heeft geprofileerd. Gaat u daar veranderingen brengen? Nou ja, sowieso vanuit mijn achtergrond is het al logisch dat ik daar uh, me bezig mee hou. En ik wil er ook zeker wel meer nadruk op leggen. Het is inderdaad een onderwerp wat misschien de laatste jaren wat minder aandacht heeft gekregen. Het ging vaker over gezin, over, over dat soort onderwerpen? Ja, ook heel belangrijke onderwerpen. Mm -hmm. Alleen um, juist vanuit uh, de christelijk-sociale visie waaruit wij werken. Een maatschappijvisie waarin je zegt um, iedereen in de samenleving heeft zijn eigen rol. Dat geldt voor uh, gezinnen, dat geldt voor uh, werknemers, maar dat geldt zeker ook voor ondernemers. En ik wil me er hard voor maken om ook met die ondernemers samen te kijken. van hoe kunnen we jullie helpen om gewoon uh, een gezond, uh, gezonde onderneming neer te kunnen zetten. Maar hoe kunnen we ook samen bekijken om maatschappelijke problemen aan te pakken. Ja, nou, we hadden gisteren hier Dominique Schreyer aan tafel. die, die aftrad als, als wethouder in, in Rotterdam. maar die ook zei. ja, de oppositie. en daar wordt ChristenUnie natuurlijk ook bij. Uh -huh. die laat zich ook met name op economisch terrein. helemaal niet goed genoeg gelden. op dit moment in de, tegen de kabinetsplannen. en tegen het onrechtvaardige beleid zoals hij dat bestempelde. Ziet u daar ook een rol voor? Door uzelf? om wat harder van leer te trekken? Nou, ik, ik denk dat het ik bestrijd het eerste punt al, dat Dominic Schreier zelf maakt. Um, ik denk juist dat de oppositie op dit moment wel duidelijk laat zien dat bepaalde keuzes van dit kabinet uh, niet altijd uh, goed zijn voor de samenleving, of in ieder geval niet uh, de uitwerking hebben waardoor je de samenleving echt sterker kunt maken. Wat ik al zei, wat ik geloof, is dat we juist moeten kijken... hoe kunnen we die samenleving veel meer in hun eigen kracht zetten... zodat ze zelf taken op zich kunnen nemen... maar dat wel op een manier doen um, dat je als overheid daar ook aan kan helpen... om dat goed te laten gebeuren. En dat je niet alles zomaar alleen over de schutting gooit, want dan red je het niet. Wat was wat dat betreft uw bijdrage vanochtend dan in het debat in de Kamer? Nou, ik, ik mag hier nu meteen even wat recht zetten... want uiteindelijk is het een fractievoorzittersdebat geworden... En dat ben ik nog niet. Nee, <laughs> nog, nog niet. Nog even oh, een paar weken. U, u popelde niet om een bijdrage te leveren. Heeft Arie Slop het goed gedaan? Um, ik, Arie Slop, toen ik wegging, uh, het debat liep heel erg uit. Dus Arie Slop uh, had nog geen bijdrage geleverd toen ik hier naartoe mm. vertrok. Ik heb wel uh, meegekeken met de tekst. En Je ik wel ben geleverd. Ja, Absoluut, ja, dat het gewoon goed gaat. Afgelopen weekend was het congres van de ChristenUnie... na een toch wel wat turbulente periode... verlies bij de verschillende verkiezingen... discussie over de koers van de partijen. Hoe heeft u zelf die periode beleefd? Ja, het is ook het is in een hectische periode geweest, dat klopt. We hebben natuurlijk de verkiezingen gehad, daar verlies geleden... daar is een heel goed rapport uitgekomen... uiteindelijk van de commissie Schippers. Daar staan wijze woorden in... en het congres heeft daar ook goed over gesproken... Um, ik denk dat het nu vooral tijd wordt om uh, de discussie achter ons te laten... en nu te gaan kijken, uh, om, om gewoon aan te gaan pakken wat we moeten doen hmm. en door te pakken. Nou was, de kritiek op de ChristenUnie was dat ze te links zouden zijn... dat ze te weinig een christelijk geluid zouden horen... en dat ze te weinig kritiek hadden op de islam. Met welke van die punten bent u het eens? <lacht> um, allemaal, uh, nou ja, het, ze zijn allemaal, kan ik snappen waar ze uit voortkomen... Maar ik ben het eigenlijk uh, op allemaal niet totaal, uh, of niet helemaal met z'n eens. Want ik zie ook wel wat voor werkten bij de fractie wel. Uh, gedaan is. In welke standpunten er wel in gebracht zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat de beeldvorming... Niet, wat dat betreft niet altijd goed is geweest. Maar komt dat dan dat wij niet goed begrepen hebben wat die fractie deed... of waren er inderdaad ook dingen die de fractie liet liggen? Allebei, denk ik. Allebei. Um, ik denk dat we in, uh, bijvoorbeeld, als ik, het gaat om het linkse profiel... Um, de laatste jaren is er veel meer nadruk gekomen... inderdaad ook op de partijen die meer uh, een steuntje in de rug nodig hebben... Um, Daardoor kan het beeld ontstaan dat je alleen maar daarvoor opkomt. En ik zie het ook als mijn taak om juist die andere kant te belichten. Dus laat mensen ook zelf um, doen wat ze kunnen doen en moeten doen. Um, geef ondernemers ook ruimte, kom daar ook voor op. Um, dat zijn punten die altijd bij de ChristenUnie gepast hebben... Ja. maar misschien niet alle nadrukken. Nee, en dus het feit dat u zo de nadruk legt op die ondernemers... dat komt dus heel erg tegemoet ook aan die kritiek dan? Dat kan. U, u behoort tot de rechtse flank binnen de ChristenUnie, nou, zou je kunnen ja. zeggen. Nou, dat concludeer ik wel uit uw woorden. Het is wel heel grappig als je voor ondernemers ook wat meer ruimte vraagt. Ben dan ben je gelijk recht. Dat vind ja. ik een hele, hele makkelijke stelling. Ik, links of rechts vind ik wat dat betreft wat beperkte uh, termen. Ik heb er ook, ook niet zo heel veel mee. Uh, net zo min als conservatief of progressief. Ik denk dat uh, de ChristenUnie is een partij met een uniek geluid wij verenigingen juist vaak standpunten die door de ene rechts worden genoemd. En uh, ook weer met standpunten die door de ander weer links worden genoemd. Um, wij gaan vooral voor uh, politiek die uh, een christelijk hart heeft. En uh, dat kan uh, zowel links als rechts zijn. Nee, wat, wat, uit wat voor milieu komt u eigenlijk, politiek gezien? Um, nou, mijn uh, familie, ik kom oorspronkelijk uit een GPV-nest. Um, maar ik zie mezelf echt... Ja, schutter denk ik dan onmiddellijk aan. Ja, onder ja. andere. onder ja. ja. met familie koop, staat daar ook bij. Um, maar ik zie mezelf echt gewoon als een christenunie-politica De RPF of GPV, die stromen... Ja, die groepen echt... spelen niet zo'n nee. rol. Nee, nee. Met uw komst is ook wel opvallend... verandert de man-vrouw verhouding in de fractie ook. Er zitten meer vrouwen in dan mannen. Klopt. Mm. En dat voor een partij waar, waar het beeld in ieder geval van is... dat het toch meer een mannenpartij is. Ja, en nogmaals, ik denk dat dat ook het beeld is. Want als je ziet, gewoon, ook al op lokaal niveau, provinciaal niveau... zijn er bij de ChristenUnie al jaren heel veel vrouwen politiek actief... Um, onze achterban uh, bestaat ook voor een groot deel als vrouw. Onze stemmers, onze kiezers zijn voor het merendeel vrouwen. Maar toch, als ik naar die beelden van zo'n congres kijk, zie ik allemaal mannen. Ja, ja. ja In jasjes ja. en netten over hem. Ja, hierbij ook een oproep aan alle vrouwen om de volgende keer gewoon ja. allemaal ja. naar het congres te komen. <laughs> Want komen die niet dan? Nou, misschien wat minder. En eh, ik weet ook niet waar dat door komt. Um, maar het zou mij ook wel wat waard zijn inderdaad om daar ook een goede afspiegeling te hebben van, uh, van het kiezers uh, degenen die ons kiezen. Ja, dus is dat nog niet ook een beetje zoals bij de SGP het geval is dat de vrouwen het maar liever aan de mannen overlaten? Nee, dat geloof ik niet. Want dan zouden die vrouwen ook niet politiek actief zijn op al die niveaus. Maar nee. ook in de achterban zit dat goed, zegt u? Ja, want als je dus kijkt op, op gemeentelijk en provinciaal niveau hebben wij heel veel vrouwelijke vertegenwoordigers. Dus daar zal het niet aan liggen. Ik weet het niet, misschien dat uh, vrouwen een zaterdagmiddag liever uh, aan andere dingen besteden. <laughs> dat is ook nog een mogelijkheid. Toen Esme Wiegman, uh, collega fractielid uh, uh, benoemd werd... toen werd er nog wel wat kritiek uit de achterban gelegen... op het feit dat zij een werkende moeder was, is... Be dat ja. bent u ook. Dat weet ik ook. Heb je ook kritiek gekregen? Of nee, nee, ik heb tot nu toe helemaal niets gehoord. Geen en, vragen, uh, geen, want dat wordt dan altijd aan vrouwen gevraagd. Hoe ga je dat combineren? Aan mannen wordt het dan niet gevraagd. Ja, ja maar... dat, is, uh, <laughs> dat is wel. Ik heb van de week ongeveer, denk ik nou wel ongeveer al 10 nou, à 15 keer moeten uitleggen, inderdaad, hoe ik dat ga doen en uh, wat, welke keuzes ik nou, nog heb. Nog één keer dan. Ik heb een zoontje van tien <laughs> ja. en uh, hij is erg trots op zijn moeder en uh, hij kent het wereldje natuurlijk al langer, omdat hij uh, mij ook al vijf jaar lang naar Den Haag ziet gaan, naar die fractie. Hij komt ook wel regelmatig op de fractie, dus hij weet ongeveer wel wat het inhoudt. Uh, ik heb het er ook goed met hem over gehad um, en ik heb gelukkig een groot sociaal netwerk. Dat heb ik al jaren die mij uh, daarin helpen en uh, dat uh, willen ze graag blijven doen en ja. daar ben ik ze erg dankbaar voor. Want uw huishouden is klein. Mijn huishouden is klein, ja. U bent met z'n tweeën? Dat klopt, ja. ja. En is er dan familie, vrienden die hem gaan opvangen? Ja, uh, ik woon zelf in Rotterdam en ik heb daar uh, een hele fijne kerkelijke gemeente. Um, en daar zijn ook een aantal uh, mensen in die gemeente die hebben aangeboden om hem ook uh, op te vangen... En daar ben ik erg blij mee. Want ja, er zal nog wel eens avonds gedebatteerd worden. Daar, tot vrij laat. Tot vrij laat, ja. ja. ja, ja dat weet je en, uh, Nou, u bent nog maar net in die Kamer. Eén dag nog maar. En u heeft al een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Dat is uh, even flink doorwerken, ja. zou je ah, zeggen. Ja. Is dat al eerder gebeurd? Dat mensen op hun eerste dag al een wetsvoorstel indienen? Ja, hij, voor de correctheid, hij is nog niet ingediend. Oh. We hebben hem aangekondigd. Oké, maar... Want uh, er moet nog wel het een en ander uh, aan, aan uitgewerkt worden. Um, ik weet het niet of dat het eigenlijk al eerder is uh, gebeurd. Uh, geen flauw idee. Nee, het gaat in ieder geval uh, voortvarend van slag. En ook nog opvallend genoeg samen met D66. Ja. Niet de meest waarschijnlijke partner voor de ChristenUnie. Nee. Waar gaat hij over? Het, het gaat erover, uh, Wij noemen het wetsvoorstel vermindering hypotheekschuld. Daar zitten twee componenten in. Um, wij willen ervoor zorgen dat uh, de schuldenlast... waar mensen zich mee opgezadeld hebben voor de hypotheek... dat dat verminderd wordt. Um, dat doen we door de hypotheekrenteaftrek... ook elk jaar een klein beetje minder te laten worden... Worden, waardoor mensen gaan aflossen. Tegelijkertijd het geld dat we daar aan overhouden... Willen we, uh, daar willen we voor zorgen dat de overdrachtsbelasting wordt afgeschaft. Um, dus als je een huis koopt, hoef je geen overdrachtsbelasting meer te betalen. En dat is erg goed voor de woningmarkt die op dit moment compleet op slot zit. Ja, maar het, dat... lijkt, het lijkt toch een beetje op het kabinetsplan om minder uh, uh, geld te uh, betalen beschikbaar te stellen door banken, dat de leningen niet meer zo hoog kunnen zijn. Het klopt, het kabinet heeft in tegenstelling tot wat ze altijd riepen... wij komen niet aan de hypotheekrenteaftrek. Ze gaan wel uh, al de uh, beperken, hoogte van de, de, hoogte hypotheken van de aflossingsvrije hypotheken beperken. Ja. Uh, wij gaan er eigenlijk uh, uh, nog een stapje verder in. Wij zeggen, je zou gewoon die hypotheekrenteaftrek elk jaar een klein beetje... dus uh, je mag nu 30 jaar aftrekken... Maar dan maak je het toch nog steeds moediger om mensen, voor, voor mensen om een hypotheek af te sluiten... als, de, als dat voordeel van die aftrek vervalt? Nee, want het mooie van het voorstel is de aftrek is in, de, in het beginjaar is die maximaal. Alleen hij wordt elk jaar een klein beetje kleiner. Dus je moet meer aflossen? Je moet, gaan af, of je moet niks, maar je zult niet over je complete hypotheekbedrag uh, Maar dan ga je woonlasten toch omhoog ieder jaar? Niet, ja, maar je gaat waarschijnlijk ook wel wat meer verdienen... Elk oh, daar jaar, dus gaat u had. maar vanuit. Nou ja, goed, de meeste... Bij ons staat het al jaren stil, <lacht> volgens mij. Dus... Als je iets <lacht> klaagt, Jeroen? Nee, maar ik vind het jammer als die hypotheekrente aftrekt bij de ChristenUnie... want ik vind dat toch wel opmerkelijk nieuws... dat eraan gesleuteld gaat worden. Dat als u ons verkiezingsprogramma had gelezen... zou nou, dat, dat geen nieuws voor niet... u zijn geweest? <lacht> dat maakt niet uit, maar ik vind, ik vind het jammer. Ik bedoel, dan gaat mijn woonlast wel in de komende jaren omhoog... als het aan de ChristenUnie ligt. Ja, maar er staat tegenover dat u dus voor uw huis... ook geen overdrachtsbelasting meer hoeft te betalen... Dus u krijgt... die heb ik al betaald, want ik woon al uh, zeven jaar op hetzelfde Maar ze gaan misschien binnenkort verhuizen, inderdaad. En dan kunt u die villa dus wel deze keer financieren. omdat u veel die belasting niet hoeft te betalen. U weet goed. dat dat een heel gevoelig onderwerp is, dat hè? Blijkt, Er zijn partijen die de vingers daar niet aan durven te branden. En dan kan ik me zeker voorstellen, als kerstverskamerlid... dat het nou niet het onderwerp is waar je onmiddellijk mee uh, je populair mee maakt. Is dat wel een goed idee van u? Nou ja, ik geloof heel erg in dit voorstel. omdat het twee echt enorme problemen uh, uh, oplost. Namelijk dat mensen nu hun hypotheekschuld eh, heel erg hoog houden. Dat doen ze ook omdat dat fiscaal het meest aantrekkelijk is. Eh, dat wordt ook geadviseerd? Dat dan? wordt geadviseerd, ja. ja. Wij stimuleren dat zelf. Het gevolg is dat mensen straks eh, niet genoeg gespaard hebben... om een hypotheek af te lossen. Eh, na 30 jaar krijg je geen hypotheekrenteaftrek meer. Dan zitten ze opeens met een hele hoge woonlast. Eh, nou, de pensioenen, dat is ook al een probleem aan het worden. De hoogte van de pensioenen, de zorgkosten nemen toe is dat mensen straks op een oude dag met enorme lasten komen te zitten. En dat kunnen we nu aanpakken. Daar is nu de tijd nog voor. Dus we zeggen, doe dat nu ook. Tegelijkertijd is die woonmarkt eh, compleet tot stilstand gekomen. Het heeft een enorme impact op onze economie. Juist door die overdrachtsbelasting af te schaffen. En dat roepen ook al heel veel eh, instanties. Doe dat nou alsjeblieft kunnen wij uh, daar ook een impuls aan geven. Dus ga je die economie ook nog een zetje geven. Ja, dus dat, dat zijn diverse voordelen. Krijgt u de, de partijen mee, denkt u, om een meerderheid te krijgen in die Tweede Kamer? Nou, Het goede van dit voorstel is dat wij het geld dat we besparen... Uh, met de aftrek uh, weer terug zetten in de woningmarkt. Dus niemand, het is geen verkapte vorm van bezuinigen of wat dan ja. ook. Het komt ja. altijd weer terecht bij uh, woningbezitters, bij, bij starters. Um, en dat moet... ...andere partijen toch zeker ook wel aanspreken, laat ja. Maar goed, er is nog wel het lobbywerk te verrichten, denk ik zo. We doen ons best. Ja. Even een andere vraag, want ja, u bent financieel uh, specialist. Dat zei ik al, dat komt heel goed uit. Want er is van alles aan de hand natuurlijk op dat gebied. Op dit moment is Griekenland natuurlijk ja. een hot item. Er is een beetje het sentiment op dit moment in Nederland van... nou, ...gooi ze er maar uit, willen we willen niks meer mee te maken hebben... ...en dan is het allemaal opgelost. Hoe kijkt u daar tegenaan? Was ja, het maar zo makkelijk, zou ik bijna zeggen... Um, we kunnen ze er sowieso niet uitgooien. Als ze eruit gaan, dan moeten zij daar zelf uitstappen. Maar goed, we kunnen het ze wel heel moeilijk gaan ja, maken. Uiteraard. Kunnen ze bijna dwingen om eruit ja. te stappen. Ja. Um, ik denk niet dat het probleem is opgelost... als wij Griekenland zomaar uit de euro gooien. De waarde van de euro komt dan enorm onder druk te staan. Um, veel banken, pensioenfondsen zitten zelf ook nog in Griekenland. Um, die gaan daar heel veel last van ondervinden... als Griekenland uit de euro stapt of eruit gegooid wordt wat ook weer enorm effect heeft op onze economie. Hm. Als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurde met Lehman Brothers... dat was één bank die omviel. Wat voor enorme impact dat op de wereldeconomie heeft gehad. Nee, ik hoorde al zeggen, Griekenland is een heel klein land... dus zo belangrijk is het nou toch ook niet? Nou ja, zo belangrijk... Ik, de mate van belangrijkheid kan ik niet bepalen... maar het is wel zo dat uh, banken en verzekeraars en pensioenfondsen... wel heel veel geld gaan verliezen. Maar belangrijker nog, de euro komt erg onder druk te staan. En dat zal gewoon heel veel landen schaden. Hm. Maar... Ik ga hier geen pleidooi houden om Griekenland... Te, maar continu nee. de hand boven het hoofd nee, te houden. Nee, want u heeft natuurlijk een, een, een economisch kloppend verhaal... maar er is natuurlijk ook zoiets als een soort volksgevoel. Ja. En dat is toch, als je de Telegraaf ziet... als je hoort wat Geert Wilders zegt... toch het gevoel van, ja, wij moeten betalen... zodat die Grieken op hun 55e met pensioen kunnen. Ja. Nou, Ik geloof ook dat er in Griekenland zelf heel veel nog kan en moet veranderen voordat wij er überhaupt nog uh, geld in, in zouden gaan steken. Um, er is een heel pakket samengesteld aan maatregelen... dat uh, Griekenland moet gaan nemen om weer in aanmerking te komen... voor een volgende financiering. Je ziet, de, daar wordt nu onderzoek naar gedaan hoe ver ze daarmee zijn... maar de geluiden zijn dat ze op dit moment eigenlijk ver achter liggen... Ja. op wat afgesproken is. En wat mij betreft zou daar eerst ontzettend hard nog aangetrokken moeten worden... voordat wij weer geld gaan geven. Ja, maar dat is wel een geluid dat we al een tijd horen. Eigenlijk al ja. sinds die crisis daar gaande is. En wij krijgen zo langzamerhand het gevoel... Meneer Bijvank, is dat eigenlijk een beetje... Uh, historisch, nationaal historisch gevoel van Nederlanders... dat wij die Grieken dan niet vertrouwen? Ja, het, het is volgens mij heel typerend voor een Noord-Zuid gevoel. Hè? Dat is niet alleen Nederlands, dat kun je in het hele noorden vinden. En je kunt het ook in Noord-Italië vinden ten aanzien van Zuid-Italië. Alles wat zich ten zuiden van je bevindt, dat, die zijn losser in de zeden... en losser met geld en hebben meer plezier en zijn minder streng in de leer. Dat, uh, ja, en in, in de werkelijkheid hebben beide groepen en beide sentimenten elkaar natuurlijk hard nodig... Ja, en hoe zit dat dan met de sentimenten van het zuiden naar ons toe? Wat, wat, wat is daar, de, daar het idee dan? Nou omgekeerd, die vinden dat wij geen plezier hebben en te streng zijn. En uh, daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Een ontzettend streng. Die, uh, die uh, Italiaan die net uh, benoemd is tot directeur van de Centrale Bank. Die, wordt ook, die heeft bijnaam de Duitser. Omdat hij zo'n strak, <laughs> strakke financiële discipline hanteert. Dus uh, die gevoelens zijn wederzijds. En daar gaan we al honderden jaren ontzettend goed met elkaar mee om. Er worden ook heel veel grapjes over gesproken. Gemaakt. Ja. En uh, dat is een, een soort van historische typering waar iedereen toch altijd heel gelukkig over wordt. Ja, maar ja, mevrouw Schouten, we hebben nu wel het probleem dat die historische typering wel misschien ook wel een culture clash oplevert. Want nee. het, noorden, het noorden van Europa, om het zo maar even te zeggen, eist toch van Griekenland dat die maatregelen gewoon genomen worden. Ja, en terecht lijkt me. Maar hoe kunt u dat nou afdwingen? Want tot nu toe lukt het dus niet. Nee, ik denk dat dat tot op heden gewoon redelijk veel is overgelaten, ook aan de Grieken zelf, uh, samen met het IMF. Ik denk dat we gewoon uh, moeten gaan bekijken wat uh, voor druk we verder nog kunnen zetten op Griekenland... om bijvoorbeeld belastingen te gaan innen. Dat is iets wat ze uh, nog nauwelijks doen. Terwijl je eigenlijk kunt zeggen in elke normaal functionerende democratie zou er toch een belastingstelsel moeten zijn. Oh, ja. ja, dat lijkt me wel, ja. Um, maar ook uh, bijvoorbeeld een aantal uh, uh, maatregelen als uh, een pensioenleeftijd en... Um, een uh, privatisering van een aantal overheidsbedrijven. Dat je dat daar als Europa ook veel meer nadruk op gaat leggen. En ook gaat zeggen, ja, anders dan krijgt u gewoon geen geld. Nee, maar kun je, kun je die voorwaarden zo stellen dat ze het ook werkelijk gaan doen? Want die voorwaarden waren al min of meer gesteld. Ja. We zijn inmiddels een jaar, anderhalf jaar verder. En uh, het blijkt toch niet uitgevoerd te worden. Wat, wat heb je dan voor mogelijkheden nog? Ja, de exacte mogelijkheden, dat zou je met elkaar moeten bekijken hoe dat lukt. Maar ik kan me voorstellen dat je gewoon zegt een pensioenleeftijd verhogen. Dat gebeurt gewoon. Dat ga je gewoon doen. Dat ga je in wet en regelgeving toepassen. Daar is heel veel strijd in het land zelf natuurlijk. Er zijn nu heel veel uh, protestacties ja. en stakingen. We hebben dat in Frankrijk ook gezien. Um, daar is lange tijd ook gezegd dat is het domein van um, de sociale partners. Uh, daar hoef je als overheid niet in te treden. Ik denk, daar ben ik het in principe mee eens. Tenzij de nood aan de man is. En dat is hier het geval. En dan ga je dat afdwingen als ja. Europa. Ja. Krijgt u deze vraag ook veel in het land? Ja, ja, Griekenland uh, leeft erg. En ook het, uh, het gevoel van, ja, wij zitten hier te bezuinigen en uh, we geven het daar met bakken uit. Ja. En dat gevoel begrijp ik volkomen. Ja, dus het verhaal zult u de komende tijd nog wel vaker moeten vertellen. Wel. Uh, u werd ook wel gezegd toen u aantrad gisteren, dat uh, uh, nieuwe toekomstige leider van de ChristenUnie. Oh, is dat gezegd? <laughs> hoe, hoe, uh, zelf ook ambities in de, op dat vlak? Nou, laat ik eerst maar eens gewoon beginnen met dit werk. Ik ben één dag nu in dienst, dus uh, ja, laten we eerst maar even dit uh, goed gaan uh, waarmaken. Um, nee, mijn prioriteit ligt nu gewoon echt uh, bij het werk in de Kamer... goed onder de knie krijgen en uh, daar mijn best doen. Oké, okay, nou, we nemen afscheid van u, want uh, zoals het uh, Kamerlid betaamt... heeft u nog meer afspraken ja, vandaag. Ja, ja, ja. Hartelijk dank voor uw komst en uh, succes bij het werk. Komt u het gedaan. Carola Schouten, de opvolger van André Rauwvoet in de Tweede Kamer. Straks na half drie praten wij verder met Valentijn Bijvank... een van de directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Morgen opent zijn museum de deuren voor het publiek. En Tisha Neven is hier en met haar bepraten we het verdwijnen van de eettafel uit veel gezinnen. En over twee uur op deze zender het Radio 1 Journaal met daarin ook een vraag voor u als luisteraar. Tim Overdiek, wat willen jullie vandaag weten van de luisteraar? Uh, steeds meer kleuters en zelfs peuters hebben last van rottende melktandjes. Tantartsen klagen erover, daar hebben we vanmiddag een aantal reportages over. Onze vraag aan de luisteraar, waar ligt dat aan, die rottende melktandjes bij kleine kinderen aan de ouders, aan de Kinderen zelf en tandartsen misschien reageer via Twitter, het NOS Radio 1 of op ons weblog op de site nos.nl. Dankjewel. Het is bijna half drie, tijd voor het nieuws met Dick Terhark. Radio 1, het NOS Journal. Op de A12 bij Nooddorp heeft de politie de moordenaar aangehouden... van een Haagse vastgoedhandelaar. Raymond P. werd vorige maand in hoger boep veroordeeld tot 15 jaar cel... wegens de moord op Victor het Hoofd in 2007. P. was voortvluchtig. Bij zijn aanhouding heeft de politie geschoten... en is Raymond P. in zijn onderlichaam geraakt. Het Van Gogh Museum in Amsterdam heeft 75.000 euro schade opgelopen... tijdens de huldiging van Ajax. Supporters hebben de buitenkant van het museum vernield... en een kantoorvilla die ernaast ligt. Het is nog niet bekend wie die schade gaat betalen. De Deense filmregisseur Lars von Trier is niet langer welkom op het filmfestival van Cannes. Contrier zei op een persconferentie voor de grap dat zijn familie uit Duitsland komt, dat het nazi's waren en dat hij met Adolf Hitler sympathiseert. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. En Verladersorganisatie Evo is blij met het besluit van minister Schultz van Hagen om extra lange, zware vrachtwagens toe te staan op de Nederlandse wegen. De afgelopen jaar reden er bewijzen van proef, al 400 van deze vrachtwagens en Schultz geeft er nu blijvend toestemming voor. En dat waren de hoofdpunten. Aan B, verkeersinformatie Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... voor Zoeterwoude, 2 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht, 6 kilometer. Dan staat een vrachtwagen met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 van Breda naar Antwerpen in België... tussen Meer en Sint-Joppen het Goor, 9 kilometer file. En dat komt door wegwerkzaamheden. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel Valentijn Bijvank... van het Nationaal Historisch Museum en Tisha Neven voor de rubriek Achter de Voordeur. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DIDD... of gaat u naar de website dag.nu. Ja, meneer Bijvank, eindelijk een tentoonstelling. U bent een van de twee directeuren van het Nationaal Historisch Museum. Na jaren van discussie is er dan een plek, een locatie in Amsterdam, de Zuiderkerk. Een hele opluchting. Nou ja, die plek waarover u het heeft is natuurlijk ons kantoor. Dus we gaan nog niet zo ver in te zeggen dat dit een museum is. Maar het is wel een uiterst geschikte plaats om een aantal proefopstellingen te doen... waarvan we nu de eerste een hele kleine, maar in zekere zin ook ambitieuze tentoonstelling is. Ja, 100 vierkante meter, dat is niet veel groter dan een gemiddeld appartement. Ja, het is heel klein. Klein, ja. Meer ruimte was er blijkbaar niet... Nee, we hebben die, die Zuiderkerk. Die, uh, die betrekken wij als kantoor. maar we moeten hem ook nog verhuren om daar de huur te kunnen betalen. Dus we hebben twee. Een in de ene is ons kantoor en de andere maken wij tentoonstellingen. Ja. Wat krijgt de bezoeker vanaf morgen te zien in de tentoonstelling? Die krijgt in, uh, in Vogelvlucht een aantal uh, uh, uh, uh, belangrijke onderwerpen... van de Nederlandse geschiedenis te zien. En uh, nou ja, met 100 vierkante meter kun je dus, uh, zoals in dit geval... Vijf, vijf onderwerpen aanpakken. En daarmee hebben we eigenlijk van de hele uh, vroege periode in de Nederlandse geschiedenis naar het nu, hebben we een uh, uh, iets gezegd over de vroegste bewoning in Nederland. Ja. We hebben een, uh, een, een, een, een stukje over de landschapsgeschiedenis in Nederland. We hebben de beeldenstorm, eigenlijk als begin van de politieke natie. Het zijn eigenlijk allemaal beginnen, hè, als je in zo'n klein bestek uh, iets over die Nederlandse geschiedenis wil vertellen. En het meest actuele? Het meest actuele is uh, een paar honderd fragmenten uh, geschiedenis op film. Waar de bezoeker zelf zijn eigen uh, uh, uh, favorieten uh, uit kan halen. En waar wij aan het einde van de rit ook kunnen zeggen... oké, okay, dit is dus voor de bezoeker uh, de belangrijkste periode of gebeurtenis uit de ja, 20e eeuw Heeft gebleken. u daar een voorbeeldje van? Is dat bijvoorbeeld de moord op Pim Fortuyn of zo? Of zit ik ernaast? Nou, mijn vermoeden is dat uh, de Tweede Wereldoorlog heel hoog gaat scoren. Dat is uw vermoeden? Uh, uh, ik denk... Uh, uh, nou ja, maar u het u zegt, Pim die... Fortuyn is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar het zit er wel tussen die, die, die, Ja, ja, alles wat u kunt verzinnen zit erin. Ja, ja. Uh, maar uh, er zijn bepaalde dingen die... die Pim Fortuyn ja. is weer net te ver verleden, denk ik, om te gaan winnen van de Tweede maar Wereldoorlog. Maar zo kan je veel zijn. doen op 100 vierkante meter, dat is wel heel handig bedacht. Zo kun je in ieder geval voor die 20e eeuw, maar we hebben ook specifiek voor deze methode voor die 20e eeuw gekozen. Omdat we uh, geloven dat in de 20e eeuw, als je iemand vraagt: uh, vertel mij eens iets over de geschiedenis. dat mensen heel erg vaak en onderscheidend van andere periodes in de geschiedenis met filmbeelden aankomen. Dat, we dus, dat wij dus ook een filmisch geheugen hebben ja. gekregen. Is het niet een heel klein beetje een teleurstelling? want Ik kan me nog herinneren toen het museum werd aangekondigd dat u zo klein moet beginnen. Hadden we niet veel liever zo'n mooi gebouw gehad... waarin we allemaal gewoon naar binnen konden gaan, ja. heel groot? De manketten slagen klaar voor Arnhem. Ja. ja. Nou, ik, ik denk dat we in vele opzichten groot zijn begonnen. Uh, maar deze tentoonstelling is, uh, is, is inderdaad klein. En ik moet heel eerlijk zeggen, natuurlijk is het prachtig om meteen... Uh, een, een, een enorm uh, enorme competitie uit te schrijven en een, een groots gebouw neer te zetten, en uh, daarmee de wereld versteld te doen staan. Uh, ik moet helaas daaraan toevoegen dat het historisch is gebleken dat Nederlanders daar niet verschrikkelijk goed in zijn. Hm. Um, maar zo bent u toch wel begonnen met dat en idee. Met, met die intentie zijn we begonnen. Maar uh, als het niet uh, groot als we niet groot kunnen beginnen, dan kunnen we toch klein beginnen. Ja. Ik vind dat we daar verder ook niet. Uh, niet, niet eindeloos over moeten huilen, maar gewoon aan de gang moeten gaan. Nou, even dan. <laughs> even dan. Wat niet is, gaat misschien nog komen. Uh, laten we even nu op de radio onze verbeelding laten werken. Op een gegeven moment krijgen de bezoekers van uw tentoonstelling... Uh, muziek te horen bij bepaalde beelden. Ik heb nu al kippenvel, erbarme dieg van Bach... Uh, wat zijn de beelden bij deze muziek in de tentoonstelling? Ja, het is eigenlijk een beetje een, uh, een scheiding in de tentoonstelling naar het begin van de politieke natie. We hebben daar gekozen voor een, uh, een prachtig kunstwerk van Gertjan Kokker. Gertjan Kokker die heeft een foto gemaakt van het uh, beschadigde. Uh, Anna-retabel in de Domkerk in Utrecht. Dat kun je gewoonlijk niet zien, want het is hoog geplaatst in de, in de kerk. En, dan hebben we uh, het over de Beeldenstorm. En het gaat over de Beeldenstorm, neem me niet kwalijk. En als je naar dat anna tabel kijkt, dan zie je daar Anna, de moeder van Maria. En Maria Maria heeft kinderken en God is daar boven. Er zijn nog een aantal anderen heen. En daar zijn heel, uh, eigenlijk, uh, ik, zou, ik, ik had haast gezegd zorgvuldig, maar kwaad zijn daar alle gezichten stuk geslagen. En de rest van het retabel is eigenlijk redelijk intact... maar al die gezichten zijn er afgeslagen. En ik, dat vind ik een ontzettend sterk beeld van die beeldenstorm. En de reden waarom ik het sterk vind is dat wij geloven in die beeldenstorm... als iets wat abstract geworden is. Wat eigenlijk vrij ver weg voor ons is. We begrijpen wel dat het belangrijk is. We begrijpen Of sommige mensen weten ongeveer wat de plaats in de geschiedenis daarvan is. Maar we begrijpen eigenlijk de woede en het geweld en de opstand ervan niet... Dus ik heb voordat je bij dit beeld komt, heb ik twee hele kleine schermpjes geplaatst. Eentje uh, met daar op het beeld van de uh, uh, Taliban... die de Boeddha-beelden verwoest en de andere met de... Uh, in 2001 en de andere met de volksopstand die zojuist in Egypte heeft plaatsgenomen. Ja, ja. Ook een en soort beeldenstorm, ik, ja. En daar heb ik deze bag onder gezet hmm. om de... Het, om dus om de sprong te wagen naar, de, naar de, vanuit het nu naar het verleden... om je te realiseren dat dit soort volksopstanden met geweld uh, gepaard gaan... dat daar beelden worden vernietigd om tot iets nieuws te komen. Maar vooral ook om het effect te versterken... dat je van het nu naar het verleden kunt springen en terug. En dat dat gevoelens, maar ook gedachten oproept en discussie zaken, oproept. Ja, die zaken zijn te vergelijken. De opstand in Egypte, Cairo en, en de beeldenstorm. Ja. Maar meneer Bijvank, u bent historicus toch, hè? Ja. Ik ook, maar dan heb, krijg je ook altijd te horen... ja, dat soort dingen moet je niet met elkaar vergelijken. Dat zijn appels en peren met elkaar vergelijken. Dus de Taliban vergelijken met de beeldenstorm. Ja. ja. Maar uh, op het... Uh, op, op de op de schaal fruit is het toch ook heel verstandig om die appels en peren wel met elkaar te vergelijken, want het zijn allebei vruchten en je wordt er allebei heel gezond van. Ja, maar je Zo zou kunnen het... zeggen, de beeldenstorm, dat ligt ook de basis aan, onze, aan de staat zoals wij die zijn, protestantisme wat opgekomen is, misschien niet al te fraai begonnen, en dat vergelijken met de Taliban in Afghanistan, ik vind het wel wat nou ja, Maar, maar, maar de, de, wat voor mij heel belangrijk is, is eigenlijk niet om te zeggen, dit is een vergelijking en hiermee heeft het museum dan zijn machtswoord gesproken, maar om de vergelijking voor te leggen, zodat dit gesprek plaatsvindt. Mm. Jan Marijnissen met... ja. was een van de initiatiefnemers vanuit de politiek... Hè, voor het Nationaal Historisch Museum. Die vreesde al, daar moest ik toch een beetje nu aan denken... voor een postmoderne hutspot. Ik heb alle redenen om aan te nemen... dat Jan Marijnissen dit mooie tentoonstelling gaat vinden. U gaat hem uitnodigen. Ja, absoluut. Ja. Hij heeft het al gezien zelfs. Ja. Maar die vragen zoals ik die net stelde, zijn dat de vragen die u wilt oproepen? Nee, we, we doen voor iedere periode doen we iets anders. Want wij moeten natuurlijk vooral laten zien... wat, wat kun je nou in zo'n Nationaal Historisch Museum doen en zien. En in de ene keer maak je een hele krachtige en misschien wel politieke vergelijking met het heden. Bij de andere probeer je... Uh, we hebben bij de, de, de, de industrialisatie van de 19e eeuw hebben we gedacht, we gaan nu eens uh, op de, de producten uit ons keukenkastje halen... en daar, daar gaan we de geschiedenis van schrijven. Hm. En dan kom je dus in de... Uh, een periode tussen, laten we zeggen, 1850 en 1920 uit, dat al die multinationals begonnen. als kleine winkeltjes of kleine bedrijven. waarin je van alles gebeurde in de, in de arbeidswetgeving. met arbeiders en verstedelijking. waarin van alles gebeurde met grondstoffen die uit koloniën komen. En we hebben dus aan de ene kant van een kast. hebben we de 19e eeuw gevat in allemaal halve. aanzichtkaartjes... waarop de op de achterkant een tekstlabel staat, een museumlabel... over dat stukje industriele geschiedenis. En aan de voorkant een heel oud stukje reclame... of de eerste, een foto van de eerste uh, fabriek of uh, een, een, uh, mensen die aan het werk zijn. En met dat kaartje kun je naar de andere kant van de kast lopen... en daar het product vinden wat je nu in je kast mm. hebt staan. Mm. Nou, Dat is natuurlijk weer een hele andere methode... van het vertellen van een verhaal. Mm -hmm. uh, wat, wat ze met elkaar gemeen hebben... is dat je allebei de, de, de relatie tussen het heden en het verleden uitlegt... en probeert mensen te motiveren om het verleden te begrijpen. Ja, en... nou, zo, zo zei u net ook al, we beginnen klein als museum... maar we hebben ambitie, we willen ook groter worden. Uh, dacht wat trouw vanochtend uh, voorpagina. U wil, uh, u wil in paleis Soesdijk. Ja, goed idee, hè? Ja, lijkt me wel. Ja, ik. ik uh, uh, dit is natuurlijk. Vorige week is dit aangezwengeld door een brief van 15 vooraanstaande historici. Ja. In uh, de Volkskrant. Het is eigenlijk daarna. Uh, hebben weinig mensen gezegd wat een. Uh, wat een slecht idee. En ik denk dat dat komt omdat. Uh, zeer breed gedragen wordt dat Soestdijk een belangrijk monument is... wat een bestemming behoeft ja. en het Nationaal Historisch Museum... een belangrijk instituut is wat een gebouw behoeft. Met en, uh, Erik Schilp, uw andere directeur, ja. heeft een voorstel gedaan bij premier Rutte. U wilt het uh, paleis eigenlijk voor een symbolisch bedrag overnemen. Ja. Dat is één euro of zo dan. Ja. Maar goed, dan staat er een post open van gelijk 60 miljoen. Want dat is het bedrag wat nodig is om... Het weer een beetje op te knappen, te renoveren. Ja, ik denk draagvlak is hier alles. Hè? Als de verschillende overheden hiervoor voelen... Ja. En, uh, en, en wij zetten onze schouders eronder... dan verzeker ik u dat er in de markt een hoop sympathie bestaat voor dit plan... en dat daar met de nodige creativiteit... Uh, juist voor een monument als Soestdijk... relatief gemakkelijk geld te halen valt. U en krijgt dat zelf... hoeft niet meteen allemaal nu. Nee. Ook daar zullen we klein moeten beginnen. Voor de helft bijvoorbeeld, de, de, de ene kant van het paleis... Ja, de ja. kant van Bernhard en de kant van Juliana. Je dat nou, dat, ja, dat was één kant, ja, uh, Elsbeth. Nu maak je een historische fout. Ja. Uh, 60 miljoen is er nodig. 6 miljoen subsidie krijgt u al. En dan bent u ervan overtuigd dat zowel bij het Rijk, uh, provinciaal, misschien lokaal, maar ook uit de markt, 54 miljoen te halen is. Nou, en u moet dat, dat hoeft niet morgen of over een maand, hè? Nee. Dat kan ook in tien jaar. En, maar ja, wat voor marktpartijen geeft dus een voorbeeld? Nou, er zijn, als, je daar, als je daar goede uh, activiteiten organiseert... als je daar ook de mogelijkheid geeft voor andere partijen om zich te profileren... als je dat doet binnen het kader van die geschiedenis... die natuurlijk eigenlijk over alles gaat hè, en over alle partijen in Nederland... dan zijn er ontzettend veel uh, groepen, bedrijven... die zich daar heel graag uh, mee willen bemoeien. Maar nu is nou net Soestdijk zeer verbonden aan Bernard en Juliana... ons koninklijk huis... Uh, behoudt u dat karakter dan in dat paleis? Ja, uh, uh, spreekt u over karakter of geheugen? Nou, karakter. Als je daar nu nog rondloopt... dan zie je de werkkamers van Bernard de Juliana met foto's. Zodat je als bezoeker echt een, uh, een beeld krijgt hoe zij daar hebben gezeten. Blijven die kamers intact zoals ze nu zijn? Ja, dat zou ik wel voorstaan. En zo ook de eetzaal waar de tafel nog staat met de stoelen? Ja, ik zou zeker een aantal kamers bewaren in een oorspronkelijke staat... Ja. om toch nog dat geheugen levend te houden. Maar u moet begrijpen dat voor de rest... want er zijn ook mensen die zeggen, is het nou wel verstandig, Soestijk? Want dat heeft zo'n orangistisch verleden. Ja. En mijn uh, antwoord daarop is altijd... als je de geschiedenis van de architectuur bekijkt... dan is als je één ding daarvan leert... is dat een gebouw begint met een geschiedenis... en dan krijgt het een andere functie hm. en dan komt er een andere geschiedenis. Maar het gebouw is heel klein, dus u zult er misschien wel een stuk aan moeten zetten. Ja. Ja, dat denk ik ook. Aan de achterkant of ja. ondergronds? Of ja, hoe... kan allebei. Ja, dat is een beetje vroeg om daar al meteen van te bedenken... wat voor bouwplan daarvoor ja. zou moeten bestaan. Maar het is allebei goed mogelijk. Bent u al bij de koningin op de T geweest? Nee. Uh, moet u doen? Nou, heel graag. <lacht> maar maar volgens mij moet ervaring? je daarvoor worden uitgenodigd. Ja, maar <lacht> het zou helpen natuurlijk als de koningin... uw plan voor Soestijk zou omarmen. Uh, ik denk dat we daar heel gelukkig mee zouden zijn... maar ik geloof niet dat we daar naar moeten hengelen. Nee, u heeft niet het gevoel dat u die kant op moet uh, Nou, ik, ik, ik denk dat het Koninklijk Huis zich in ieder geval vrij wil houden... van de lobby's om met Paleis Hoesdijk naar links of naar rechts... of naar voren of naar achteren te gaan. Oké. Okay. Nou, morgen beginnen jullie in de Zuiderkerk in Amsterdam. Vanaf hoe laat zijn jullie open? Vanaf uh, tien uur. We zijn van tien tot vijf uh, op alle werkdagen open. Toegangsprijs? Het het, uh, gratis. Gratis. Dat is de moeite waard. Wij gaan uh, kijken. Dank je wel, Valentijn. Graag gedaan. Bij Vank. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. Zij heet Nova En het nummer is getiteld Glowing. Love and marriage love. Achter de voordeur. No, sir. Psycholoog Tisha Neven. Er is onderzoek gedaan over eten voor de televisie. Vertel. Ja, nou met name over het samen eten en dan aan tafel. Ja, en, en daar staat tegenover dat te veel mensen dat niet uh, samen doen. Nee. Uh, is een Amerikaans onderzoek uh, een heel, heel enorm groot onderzoek. Uh, vanuit ook 17 studies naar allerlei eetpatronen... en de invloed uh, op de uh, voedingstoestand van uh, kinderen en van tieners. En daaruit is gebleken dat uh, er een grote invloed is... op het latere gezond eetgedrag en uh, bijvoorbeeld ook overgewicht... Maar ook eetproblemen bij uh, jongeren en bij volwassenen. Ja, dus dat als daar je... een link is met uh, het, het samen aan tafel eten uh, in de jongere jaren. Oké, okay, dus als je niet samen aan tafel eet, maar op andere manieren... dan loop je meer kans op overgewicht en op eetstoornissen? Is dat ja, zo op, op, op, op uh, uh, allerlei zaken als... Um, uh, uh, vaste uh, uh, laxeermiddelen, al dat soort toestanden... die kunnen leiden tot eetstoornissen. Uh, daar is een, een, een grotere kans op en daar zijn meer kinderen, jongeren gevonden. Dus uh, uh, met name de grens werd in het onderzoek gezegd... Uh, uh, meer dan drie keer per week gezamenlijk aan tafel eten. Dat zou uh, al in ieder geval goed zijn. Meer dan vijf keer uh, is dan nog weer 10% procent beter. Oké, okay, maar heb jij een idee van hoe dat kan, dat verband? Hoe dat zou ja, kunnen ik, liggen? Ik denk dat het wat... Uh, breder ligt. Het is uh, met name dat je, uh, in, in, wat mijn vermoeden is, uh, dat als jij aan tafel eet met elkaar en met kinderen, dan ben je bewust bezig met eten. Dan is het eten ook afgebakend. Dan ben je bezig met wat je eet, met hoe je eet. Dan leer je proeven. Uh, en al dat soort zaken zijn anders als je uh, rondloopt in het huis uh, met je brood in je hand of met je bord op je schoot eet. Dan is de link tussen bijvoorbeeld tv kijken en eten uh, wordt ook een soort gewoonte. Waardoor. Kinderen dus sneller, ook als ze tv kijken, aan eten denken en moeten eten. Maar ook bijvoorbeeld minder snel uh, bewust bezig zijn met het afronden van eten. Want je bent niet bewust mee bezig, dus je eet sommige kinderen eten dan ook gewoon door. Terwijl ja. het eigenlijk hun lichaam al lang aangeeft dat ze genoeg hebben. Ja. Dat merk je niet omdat je ondertussen iets anders aan het doen bent. Ja. Uh, idealiseren we dat samen eten rond de tafel niet? Het kan makkelijk namelijk ontaarden in dit soort taferelen. Mm, lekker hoor. Wat is? Freak. Oeh, mama's boos. Ja omdat ik net namelijk een geïmproviseerde waslijn tussen, tussen, tussen de deur en de gordijndeels heb gehangen en van de trapleer ben gevallen. Daarom. Hoe zou dat dan? Ik heb jou in december gevraagd dat het wel fijn en handig zou zijn als jij gewoon mijn wasrekje zou willen ja. ophangen. En als je de lamp van je dochter wil repareren. Ja, dat je ja dat we zijn opgevallen. Ja. Zo gepiept. Ja, man zo man het ook. <laughs> Gezamenlijk eten met pubers, dat kan ook tot dit soort uh, tafereelen leiden, toch? Uh, ja, ik ga er een beetje vanuit die taferelen er anders ook wel zijn. En juist het uh, eten en het eten als rustpunt... en het eten als vaste uh, routine en patroon... daar geloof ik heel erg in uh, bij jonge kinderen... maar zeker ook bij oudere kinderen. Zeker in de hectiek van de... Uh, alle dag die er nu is. Je ziet heel vaak ook dat bijvoorbeeld wel kinderen nog wel aan tafel eten... maar dat ouders dan daarna eten. En dat blijkt ook voor het proeven van kinderen... en het goede uh, eetpatronen aanwennen en het goed leren eten en, en lekker uh, gezond eten... dat dat een, een combinatie heeft met dat je samen eet... en laat zien dat jij je groente ook eet... en dat het lekker is en dat het leuk is aan tafel. En sociaal gezien, uh, los even van dit onderzoek... vind ik het heel belangrijk dat je met elkaar een moment hebt waarop je... Nou ja, al dan niet het uh, wasrekje bespreekt. Maar uh, <laughs> ook andere zaken bespreekt. Ook en leuke uh, zaken zou kunnen. Ja, bespreken. leuke zaken de dag doorneemt. Tijd voor elkaar hebt. En dat is iets wat er in heel veel gezinnen wel bij inschiet. Uh. Nou, is dit Amerikaans onderzoek? Nou heb ik even een volstrekt niet representatief Twitter-onderzoekje <laughs> gedaan. <laughs> <laughs> en gevraagd op Twitter hoe mensen eten. En de meeste mensen die reageerden, er waren er best veel. Zeggen toch, wij zitten gewoon aan tafel. Is dat typisch Amerikaans om dat niet meer te doen? Of zie je die trend hier ook? Ik, ik ben er bang voor dat die trend hier ook wel is. Als je. Uh, toevallig heb ik veel uh, leerkrachten de laatste jaren gesproken. Uh, die dit soort vragen wel eens stellen. Van waar wordt er aan tafel gegeten of wie mag er eten voor de tv? En dan schrik je best hoeveel kinderen er uh, eigenlijk gewoon heel weinig... of niet aan tafel eten, ook tussen de middag en s ochtends. ontbijt is echt een, een, iets wat vaak wordt overgeslagen... of hapsnap erbij wordt gedaan. Terwijl bekend is dat een goed en duidelijk... Uh, uh, gericht ontbijt, uh, gezond ontbijt heel erg belangrijk is voor ook bijvoorbeeld weer te voorkomen van overgewicht. Ja, een andere trend is, is dat steeds minder mensen een eettafel hebben in huis. Dus daar gaat ook al wat fout om. Daar gaat heel veel fout. Ja, Ik vind dat wel echt een uh, belangrijk vereiste in huis. Ik geloof er ook in Los even van of je kinderen hebt. Dat het ook heel goed is als je af en toe als uh, stel uh, gewoon aan tafel nog eens met elkaar woord wisselt. Het is gewoon een plek waar je met elkaar uh, op een andere manier contact maakt dan we vaak nu doen als iedereen van hot naar herent of gewoon. We willen allemaal de tv aanzetten. En uh, dan heb ik ook nog liefst dat die tv wel uit is. Als de kinderen aan tafel zitten. Ja, niet, niet Want dat is iets wat weer heel erg vaak gebeurt. Niet de televisie aan tijdens het met, eten. Ja, dan kan je natuurlijk net zo goed ervoor gaan zitten. Dan denk ik dat het uh, <lacht> verband ook weer een beetje weg is. Ja, nou wordt er ook wel gezegd. Ja, het hoort nou eenmaal gewoon bij de ontwikkeling van de moderne mens. Vroeger hadden we uh, de aardappels op tafel. In de jaren 50 hadden we vader die het vlees sneden op zondag. Ja, tegenwoordig hebben we allemaal een druk leven. Ja, ik, ik hoop en ik, ik geloof er ook in. Dat als wij allemaal ervoor zorgen dat dit soort momenten op de dag die er gewoon zijn waar je gebruik van kan maken... Uh, als we die gewoon met het gezin heel regelmatig doorbrengen... en in ieder geval met degene die thuis zijn... dat je daar heel veel winst mee behaalt. Zowel in het contact met je kind als goede aandacht voor je kind. Wat bijvoorbeeld ook weer van invloed is op ruzies onderling in het gezin. Uh, maar ook om gewoon onderwerpen te bespreken die belangrijk zijn... om met je kinderen door te nemen. Tijdens het eten is dat ook heel uh, ontspannen... He, in plaats van dat je uh, echt ervoor moet gaan zitten... en een goed gesprek moet gaan voeren met je puber of je kind. En er gebeuren gewoon heel veel goede dingen als je met elkaar aan tafel eet. Zowel rondom het eetpatroon en het aanleren van gezonde eetgewoonten... als rondom uh, het sociale stuk sociale met elkaar. Actie. Maar goed, dat weet ik uit eigen ervaring met twee dochters... die ook allerlei activiteiten hebben, nu wat groter zijn. Uh, niet iedereen is altijd thuis rond etenstijd. Het is als, als je twee of drie keer per week als het lukt, dat is natuurlijk mooi... Maar Iedereen heeft zo zijn eigen agenda ja. Hoe, hoe orgen, uh, Heb je daar nog tips voor? Nou, wat ik zelf heel leuk vind... is dat uh, ik van redelijk veel gezinnen... zeker ook met oudere kinderen hoor... dat er een bepaalde dag, bijvoorbeeld de vrijdag is de dag... waarop wij gewoon altijd met z'n allen eten. Misschien ook een bepaalde maaltijd die iedereen lekker vindt... of leuk vindt om te doen. En uh, dat dat er een beetje ingehouden wordt. En bijvoorbeeld het uh, uh, ontbijten op een bepaalde dag in het weekend. Uh, dat zou natuurlijk een idee zijn... dat je daar iets over afspreekt. En eigenlijk is natuurlijk fijn als je met het hele gezin... met z'n allen aan de tafel zonder tv zit. Maar ik vind het al heel goed als je met degene die thuis zijn... gewoon samen eet. En uh, dat is ook echt belangrijk met de hele jonge kinderen. Wat ik al zei, dan hebben we vaak... en ik heb zelf ook een jong kindje en ik zie het onszelf ook doen. Je denkt, oké, okay, zes uur even die kleine. Die ligt er dan om zeven uur in en dan gaan wij lekker eten. En het blijkt gewoon ook als je kijkt naar alle uh, voorlichtingen... vanuit het voedingscentrum en alle uh, onderzoeken die daar gedaan zijn... dat het heel erg belangrijk is dat je met je jonge kind samen eet. Laat zien uh, dat gezond eten lekker is en leuk is. En dat je zo ook veel meer kinderen veel beter en breder uh, gezond eetpatroon gaat. Ja, ja aan maar, maar die ouders die willen misschien ook samen wel een goede relatie. En dat is ook weer belangrijk. Ja, nou, dus ah, dan doe je een klein bordje met je kind en ga je daarna nog even leuk uh, met elkaar naap praten. <laughs> doe ik, zijn, nog het, ik even. Het, er zijn allerlei mogelijkheden voor. Maar probeer eruit te halen wat erin zit. En zeker met kinderen die wel nog veel thuis zijn. Dat je gewoon daar waar het kan Probeert samen te ontbijten, uh, samen te lunchen. Ja. En, uh, en zeker een aantal keer per week samen te avondeten. Ja. Is het avond tijd eten. voor een Postbus 51 actie over het samen eten? Nou, of? het zou nog eens leuk zijn als er we weer eens wat anders in gooien... dan de <laughs> bestaande dingen. Nee, ik, ik, ja, ik, uh, ik doe er aan mee. Ik vind het goed. Ik vind het een mooi streven. Goed, nou we gaan het proberen. En wij zullen, Jeroen en ik, in ieder geval niet samen, maar toch wel gewoon aan tafel blijven eten, toch, Jeroen? Nou, je bent ook welkom. Uh, oh, kijk, ja, <laughs> ja, bij ja mij word ik ben <laughs> Ik je nog uitgenodigd. Ik eet mooi. altijd aan de bar. Dan, dan de zit bar? je naast elkaar, dat is ook weer niet goed. Heb je een bar? Hè? Kijk, daar kom een... ik een keer langs. Ze heeft hele andere dimensies. <laughs> uh, het is uh, tijd voor onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Karel Wars. Karel, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, mijn gedicht uh, gaat een beetje over food, maar ook over de andere twee onderwerpen. Rauw voet stappen. En plotseling vertrok hij toch. De man die klein christelijk met wijsgebaar eindelijk eens voor het voetlicht bracht. En alle kracht van transparantie en eerlijkheid weer teruggaf aan Den Haag. Steeds duidelijk en nimmer vaag leidde hij het leven van minister in een onmogelijke coalitie. Carola Schouten moet in moeilijke positie laveren tussen oude en nieuwe politiek... En eten met haar bord op schoot. Uitdelen van genadebrood. De ChristenUnie in zwaar weer probeert de steven weer te wenden. Kan zij de lijn behouden die is ingezet? Of keert de partij weer terug naar anoniem gekibbel en zal de slang weer spreken? Komt christelijke politiek in een nationaal museum? Of zal de partij rechtvaardigheid blijven preken? Uniek van de kansel van de politiek. Dankjewel, Karel Wars. Het gedicht is later na te lezen op onze website ditisdedag.nu. Er hangt wat gespannen sfeer hier voor de kerk waar ik nu sta in, Katiro. Er zijn muren die helemaal uh, zwart zijn van de, de as. De ramen zijn er uitgeslagen. De kozijnen zijn volledig verbrand. Slaggever Richard Groenerboom is in Egypte... waar de radicale islam kerken in de fik steekt. De nieuwe Egyptische machthebbers proberen het geweld te sussen... door de godsdienstwetten te versoepelen. Of dat gaat werken, dat hoort u zo meteen na drie uur. Neem nemen afscheid van de gasten die bij ons waren. ChristenUnie Kamerlid Carola Schouten is alweer onderweg naar Leeuwarden... voor een uh, bezoek daar. En uh, en Bijvank, heel veel plezier morgen. en uh, We hopen dat er veel bezoekers gaan komen. Wat heeft u daar een idee van? Uh, nou, ik hoop dat er een hoop komen. En ik hoop dat jullie programma ertoe heeft bijgedragen dat er nog meer komen. Goed. We gaan het afwachten. Hartelijk dank van het Nationaal Historisch Museum bent u. En Tisha Neven, we zullen allemaal weer aan tafel gaan eten. Dank je wel. We gaan uh, luisteren naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we bij u terug. Tot zo. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag?